Het weer, vooral in het oosten, nog wat regen. Vanuit het westen wordt het droog. De temperatuur ligt tussen de plus 3 en min 1. Morgen bewolkt en veel regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan Verkeersinformatie. Er is nog 40 kilometer over uit de avondspits. Daarvan vallen op de files op de A2. Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Breukelen 4 kilometer. Dus de van de aanrijding. Alle reishokken zijn weer vrij. Op de A13 in Den Rotterdam loopt het vast voor het Knooppen-Klein-Polderplein 2 kilometer. Heeft te maken met de aanrenning op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Daar staat tussen Spaanse Polder en het knooppen plein 7 kilometer. Tussen Rotterdam-Kroosweek en het knooppen plein is maar één rijstrook open. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Sam is dood. De jongen met de ernstige spierziekte... die spotte met alle medische logica. Vorig jaar maakte Ria Bremer een film over zijn leven. In een speciale uitzending Het Afscheid en Het Turbulente Laatste half jaar, Zijn reizen, de roem en zijn verliefdheid. Het Afscheid van Sam. Vanavond om half elf bij de AVRO op Nederland 1. Een heel goed de appel speelt When the Wind Blows... naar het stripverhaal van Raymond Briggs. Een ode aan de hoop... Tegen Beter Weten in. Regie Ausgedanes Junior. Tot en met februari in het Appeltheater in Den Haag. Kaarten, toneelgroep de Appel.nl. Dit is Radio 1. De NTR. Ja, Goedenavond en welkom. U kent onze gast als zanger van Trio Bier... en als maker van de Herman Brood-documentaire Rock'n'Roll Junkie. En dan mag je zeggen dat muziek een passie is. En die passie leeft hij nu uit in de televisieserie Zingen. Waarin zangers en zangeressen als Karin Bloemen, Henk Poort... en Agda en De Munnik... gepassioneerd vertellen over het nobele zingen, de zangkunst. Hier is Jan Eilander. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Jan Eilanden En als je dan vanuit gaat dat de stem, van de, de, de, stem de ziel is... Nee, hoe zeg je ja, dat nou? Ja, ja. Uh, zoals spiegel Henk Goort, de uh, spiegel ja, de ziel, een Spiegel ja. van de ziel, ja. Uh, dat zegt Henk Poort op een gegeven moment ook. Hè? Ja. Nou ja, het wordt natuurlijk wel vaker gezegd. Dan heb je het eigenlijk over iets heel zwaars. Ja. En ja. kwetsbaars. En... Ja, kwetsbaar is het zeker, volgens mij. Want op het moment dat je gaat zingen... dan laat je inderdaad iemand... Zien wie je bent. Mm -hmm. Dat is ook een beetje de achtergrond. Maar het is niet zwaar, want uh, uiteindelijk uh, wordt het allemaal op muziek gezet. En uh, van muziek word je weer vrolijk. Dus uiteindelijk wordt het, is het een soort enorm up-programma. Ja, en het is heel uh, vakmatig. Hè? Het is uh, de, het ambacht in beeld gebracht. Ja, het ambacht, maar het gaat ook wel echt heel erg over de hartstocht mm -hmm. uh, van uh, zingen. Waarom, waarom iemand zingt. Want... Um, het is niet alleen maar een talent, volgens mij, om te kunnen zingen of om te zingen. Je moet ook echt wel heel graag willen. Want je moet een aantal enorme drempels overwinnen om op een podium te gaan staan überhaupt. Het is al echt doodeng om in uh, kleine ruimte met een zangleraar zangoefeningen te doen. Want je moet de meest tabiele oefeningen doen. Weet jij ook uit ervaring? Ja, dat weet ik uit ervaring, ja. ja. Nou. Maar, maar, dat, dat, maar het, het grappige is dat, nou, je noemde net Henk Poort... En uh, die heeft dat ook nog steeds. Dus wij hebben hem gevraagd. We vragen iedere gast. Hè, ik maak dit programma samen met Christophe van Basten-Watermurg. Wij vragen iedere gast of ze een. Die voorheen eindredacteur was van bijvoorbeeld Damocles of uh, Zembla. Ja, precies. Ja. Ja. Heel serieus journalist. Ja, ja, ja. Ja, goed. Maar wij, wij kennen elkaar al 30 jaar. En ja. we kennen elkaar ook op een niet serieuze manier. Mm -hmm. Maar goed, dat, maar Henk Poort, dat wou ik zeggen. Die, ja. um, uh, die zingt dus uh, opera, die zingt musicals. Die heeft hij van de n shows gedaan. Die heeft, geloof ik, 350 keer uh, is die, uh, atos geweest in uh, De Drie Musketeers. Maar het, wij vragen iedere gast of ze één liedje speciaal voor ons willen zingen. En dan zonder publiek bij voorkeur, daar zijn wij er alleen bij. En dat vond hij echt doodengd omdat hij uh, dan niet in een kostuum is... en zich niet kan verschuilen achter een personage... en dat hij daar opeens, zoals Henk Poort, moet gaan staan zingen. En dan ook nog een lied wat heel dichtbij hem ligt. Het mm -hmm. is een uh, persoonlijk lied dat hij uitgekozen. Ja, dat vond hij echt... Uh, nou, Toen had hij echt het gevoel dat hij dat daar zonder kleren stond. De kleren van de keizer nou, naakt. Ja. ja, daar eindigt het mee. Hè? Dus iedere aflevering eindigt inderdaad. Tenminste, ik heb er twee gezien. Ja. Uh, Karin Bloemen, ja. daarmee zijn jullie gestart afgelopen zondag. En de komende aflevering heb ik alvast mogen zien. En, en daarin zie je dan uh, Henk Poort die daar ja, heel bloot inderdaad uh, staat. Ja, met ja. Nou, ik vond het echt een heel ontroerend moment. Want hij heeft van een lied uitgekozen uit een musical... waar ik de naam nu even van vergeten ben. Maar dat, dat, gaat, dat is een lied van dat wordt zogenaamd gezongen door een zoon... die zijn vader toezingt. Dus zijn vader was een begnadigd pianist. Uh, nou, hij heeft een stiefvader. Die was weliswaar geen pianist en ook geen zanger. Maar die heeft hem enorm gepusht om te gaan zingen. Die man is geloof ik tien jaar geleden overleden. En uh, je merkt gewoon dat hij in dat lied, zeg maar, de liefde voor zijn vader opnieuw beleefde. Mm -hmm. En aan het eind is hij, tenminste, dat vond ik heel bijzonder, was echt uh, aangedaan, ja. doordat hij met zijn, uh, zijn kwaliteit, zijn stembanden, zijn vader, zijn stiefvader, toen zijn. Ja. En daarmee zie je dus dat het inderdaad de spiegel van de ziel is. De ja. stem, dat wordt daar wel heel erg uh, ja, aanschouwelijk ja, ook, ja. gemaakt. Wat, wat betekent het zingen voor jou zelf eigenlijk, zoals gezegd, de, de man van uh, Trio Bier, de ja. frontman van ja. Trio Bier. Ik weet niet hoeveel mensen Trio Bier kennen. Dat weet ik ook niet. Een hele verkeerde ja. naam trouwens, vind nou ik. Ja, het is grappig. Wij zijn ooit, uh, wij zaten bij een platenmaatschappij. Ja. Trio Bier is echt begonnen omdat bedoel, de naam dekte volledig de lading. Wij traden op op straat mm -hmm. en wij mochten dan pas drinken als we geld verdiend hadden en dan dronken we bier. Uh, met en onze... jullie waren al in de dertig, hè? toen wel ja, ja. begin dertig denk ik al of 34 of zo ja, ja. dus uh, en zo zijn we begonnen maar te gaan de weg werd die muziek serieus zijn we eigen nummers gaan uh, zingen we zongen we hazes en uh, oerend hart dat soort liedjes op straat en uh, maar goed toen had, toen is, was hadden we een enorme ruzie binnen die band van moeten we nou die naam houden of moeten we hem nou uh, veranderen omdat inderdaad mm -hmm. de associatie met de twee pinten de drie viltjes en uh, en de deurzakkers en zo echt enorm snel gemaakt is. En toen riep ik van nee, hey, het is een geuze naam. daar beginnen we niet meer aan. We laten die naam. Maar er is een moment geweest dat de platenmaatschappij, we zaten toen bij Warner Music. Dat die zeiden van, uh, je moet nu echt de naam veranderen. Dus toen hebben we halverwege onze carrière de naam veranderd in Oud-West. Dus dat klonk dan semi-literair. Hm. En, uh, maar dat betekende dat we helemaal opnieuw konden beginnen. Dus <laughs> toen zijn we ook een jaar later gestopt en twee jaar later weer teruggekomen als trio bier. Ja. Maar dat vroeg je niet. Nee, dat vroeg nee. ik niet. Ik zei alleen maar dat ik het de verkeerde naam vond. Ja. Maar ik vroeg je... Het ging over zingen. Wat dat zingen nou eigenlijk uh, voor jou... Want het begon toch We hebben het nu over trio bier... Maar het begon nog veel eerder in Dront, toch? Ja, ja. ja. Ik heb eigenlijk wel Met altijd... je een bandje? Ik heb altijd al mijn hele leven in bandjes gezeten. <coughs> ik ben niet echt een hele... Toen zeker niet. Ik ben nu wel een stuk beter geworden. Ik was niet echt een hele goede zanger. Maar ik merk dat als ik, uh, als ik zing... En dan uh, zeker nu met de band. Dan, uh, en met name live. Dus mm -hmm. dan heb ik het niet over plaatopnames, want dat vind ik dan weer veel enger. Maar als ik zing, dan uh, ben ik. Uh, uh, dan vallen tijd en plaats vallen volledig samen. En dan, er is geen moment dat ik meer in het, momen, in het moment zit als dan wanneer ik zing. En uh, ik heb het gevoel dat ik dan uh, heel erg, zeg maar, alles wat ik aan hartstocht heb of zo, of dat ik dat dan heel erg kan uitdragen. En je houdt ook heel erg van het podium, hè? Nou, ik hou, de, ik hou pas van het podium op het moment dat, uh, dat de drummer afgetikt heeft. En alles wat daarvoor zit of zo. De dan, dan, periode die ervoor is, die vind ik echt. Dan haat ik het podium. Want ik hmm. vind het echt en Ik ben dan echt op van de zenuw. Ik kan me herinneren dat we een keer in Paradiso speelden. En uh, toen stonden we zo door het gordijn te kijken. Toen had nog die oude zaal, kon je zo in het, via een gordijn in de zaal kijken. En toen uh, zei Rini, de accordeonist, mooi jan, dit. En toen had ik echt de neiging om, om vol op zijn gezicht te slaan. Want ik, vond, ik stond echt. Trillen op mijn benen, ik ben Dini alleen... Dobbelaar, hè? Dini Dobbelaar, ja. En ik wilde echt niks liever dan dat het afgelopen was. Ja, maar nee hoor. Hij deed het weer. Ja, nee, maar ik vind het echt. Ik vind dat, dat zingen dat is echt iets wat. Uh, nou ja, dat is echt bijna de ultieme manier om, uh, om te zijn of zo. Vind ik. Maar goed, straks meer over dat zingen, want het begon allemaal op de school voor journalistiek. Uh, uh, daar heb je gezeten ja. uh, toen er nog een anarchistische bende was, volgens ja, mij. Ja. Uh, samen met Christophe van Bas de ja. die ken je dus daarvan. Ja. En um, wat is er nog over van een journalist? Van mij, Jan Eilanden. Nou, ik heb het gevoel dat wat we nu aan het doen zijn, dat zingen, dat, dat uh, re, uh, neigt wel heel erg naar journalistiek. Ik bedoel, we stellen ons uh, tijdens de reportages transparant op. We krijgen informatie, dat vergaren we. Met, ook die cameraploeg zijn ook allemaal vrienden. En nu zitten we in de montage met. Uh, bij Dorrit Vinken. En uh, proberen we dat materiaal weer te reshuffelen tot een coherent verhaal. Dus ik vind dat het eigenlijk wel heel erg journalistiek is. En is dat prettig om dan weer terug te gaan? Of voelt dat niet als teruggaan? En is dat er altijd nog wel? Nou, wat ik heel ingewikkeld. Want je vind... doet zoveel namelijk. Ja, nou, wat, wat ik, ik, ik vind. Ik vind het heel prettig. Ik vind het ook heel zwaar. Uh, wat ik ingewikkeld vind is uh, dat ik eigenlijk. Ik schrijf, behalve dat zingen, ik schrijf voornamelijk. En dus, ik heb een aantal boeken geschreven. En um, wat ik vind, is op het moment dat je schrijft, dan uh, is de waarneming al voldoende. Dus, je bent ergens, je praat met iemand. En zodra je in staat bent om dat op te slaan in je hersens, in je hoofd, of, mm -hmm. of aantekeningen te maken, dan heb je het. En uh, wat ik heel ingewikkeld vind met uh, film. Dus, we hebben, dus uh, nou, je draait dan uh, al met al, vergaar je iets van drie uur materiaal of zo. En. Um, alles wat je niet gedraaid hebt, heb je niet. En dat vind ik, dat vind ik dan heel ingewikkeld. En, en uh, als iemand iets onhandig vertelt of zo... dan heb je het eigenlijk ook niet, want dan kun je het niet gebruiken. Dus dat, ja, ja. Dus dat is een soort van... Uh, als je dus, schrijft, ben je heer en meester. En kun je het allemaal zelf regelen Ja, dat is dan ook wel ingewikkeld. En dan duurt het nog wel een tijd voordat het er allemaal uitkomt. of zo Maar je weet dat, het, dat je materiaal kan plooien. En dat vind ik bij montage wel ingewikkeld. Maar dat, dat gaat eigenlijk uh, tot nu toe heel goed. Door, ik bedoel, het is ook echt supergoed. Dus, uh, en Christophe is heel goed. Dus we zitten er met z'n drieën in die kamer. Maar het is wel echt een battle of zo. Het is een gevecht met het materiaal. Dat is... Het is natuurlijk journalistiek werk, maar we spraken Christophe ook voor de uitzending. En die zei van ja, in vergelijking met, uh, met Semla en uh, Damocles, dan heb je altijd het wantrouwen. Is ja. het echt wat die ja. persoon aan mij vertelt ja. op dit moment? Ja. Terwijl in dit in dit geval gaat het ja. ja maar dat maar ik heb nooit dat soort journalistiek bedrijven eigenlijk ik ben altijd wel uitgegaan van uh, dus ik heb veel portretten gemaakt en <kuggen> ik ging altijd wel heel erg uit van waarvan die van herman brood dan wel het bekendst is ja ja uh -huh. zeker, zeker. Uh, maar ik ging altijd heel erg uit van dat ik iets over iemand wilde maken uh, waar ik wat van kon leren en uh, dus, dus het moest over schoonheid gaan over over mooie dingen en uh, dus en dat betekent dat je je veel makkelijker kan openstellen. Dus dat je veel minder met je hakken in het zand iemand tegemoet hoeft te treden. En raakte je daarin verzeild of was dat een keuze die je maakte? Want ik herinner nee. me, BGTV of zo'n programma bij de VPRO... Ja, dat was een, toen, ja, dat was toen ik begin twintig was of zo. Mm -hmm. Ja, dat waren allemaal korte reportages. Nee, maar het, ging, het, het, is, het is wel altijd mijn uh, streven geweest... om op zoek te gaan naar de mooie dingen in het leven. En, zeg maar, en naar personages uh, waar, ik, uh, waar ik tegenop kijk... die ik bewonder of waar ik wat van kan leren. En uh, Christophe heeft inderdaad... die heeft veel meer de andere kant van de journalistiek. Dus dingen uh, ontrafelen. En, uh, en ik was eigenlijk altijd meer uh, van de... Ik ben dan misschien meer een alfa-dier of zo. Dus hm. ik, ik zit meer op de emotiekant of zo. Dus ik ben op zoek naar wat iemand beweegt. Ja, en dat was toen dan wel duidelijk. In dat collectief al wel, want jullie zaten in een ja. collectief. Ja, we zaten TV. in een collectie, ja, collectief. Met, nou, Ik ben toen in die tijd al vrij snel voor de Haagse Post gaan werken. Dat was ja, een nou, echt, daar ga je al. Dat was een superblad, vond ik in die tijd. En, maar dat waren dan ook voornamelijk weer portretten van en uh, mm. en uh, ik vond dat ook heel belangrijk dat uh, dat die verhalen die ik dan schrijf dat die ook en dat kon natuurlijk bij de Haagse Posten goed. Dat was nou, Meijer schrijver Tom van Dijk, uh, Jan Brok. Bedoel, het waren echt alleen maar uh, kanonnen, tijd, zeg maar. Nee. Ja, mastodonten van de journalistiek. En uh, die ook stijl heel belangrijk vonden. En uh, daar heb ik me toen heel erg aan gelaafd hm. in die tijd. En dat wilde ik zelf ook graag. Je bent geen nieuwsman. Hoe, hoe volg jij het nieuws? Ben je er wel, zoals. als je dan kijkt naar het nieuws van vandaag. Is er iets wat, wat daar. Nou, ik moet eerlijk bovengedrijf voor jou. Die, nu. Ja? Uh, nou, Ik heb vandaag nog geen krant ingekeken. Lekker, maar ik leef echt de afgelopen uh, weken onder een soort van steen. Dus ik sta, nu, we zijn nu Agda en de Munich aan het monteren. En dat begint zo ochtends vroeg En dat gaat tot. zo. Ik droom ervan. Dus ik op de een of andere manier... Uh, dus gisteren hadden we vandaag een soort van fireavond. Mike en ik, en mevrouw, hebben we... Maaike de Jong. Ja, de, heb, de, de, de Jong. De de jong. He? Ja, hebben we met z'n tweeën naar een film van Truffaut zitten kijken. Uh, <laughs> Dernier Métro Metro, die had ik nog nooit gezien. En ik weet ook niet of ik er achteraf zo blij mee ben... dat ik daar de hele avond dan heb gespandeerd. Ik vond er niet heel veel aan. Maar, maar eigenlijk staat nu echt een beetje alles in het teken van het zingen. En gaat dat dan ook zo? Ik bedoel, als je dan een project onderhandelt... als je aan het schrijven bent, een jeugroman of een scenario... wat je ook regelmatig doet... is dat dan waar je helemaal in verdwijnt... en dat de rest van de wereld er niet is? Uh, dat... Vaak wel. Vaak wel, maar dat, uh, met scenario's heb ik het eigenlijk gek genoeg minder. Omdat, omdat uh, als je scenario's schrijft... Dus ik heb heel veel met Maaike gewerkt. Hè, dus, uh, of schreef samen, of ik schreef voor haar. Maar ik heb ook heel veel met Jolijn Laarman samen gew gewerkt... als scenario's schrijver. Maar op het moment dat je scenario's schrijft... Dan, dus dat vind ik, dan ben je wel heel erg met plot bezig... en je probeert de dialogen zo goed mogelijk op te schrijven... Mm -hmm. en het, het verhaal moet kloppen. Dus die puzzel is wel iets dat constant in je hoofd zit. Maar... Uh, ik schrijf dan wel met de wetenschap dat het, dat het uiteindelijk een half is. Dus, dus dat, dat, dat uh, het scenario kan af zijn. En het scenario is eigenlijk ook een instrument om de financiering rond te krijgen. En uh, dan hoop je maar dat het scenario zo goed is dat de regisseur ermee aan de slag gaat. En dat hij zoveel mm -hmm. mogelijk van het scenario kan gebruiken. Maar je moet je altijd realiseren dat, ja, dat het allemaal anders zal lopen. En uh, dus dat, dat, nou ja, ik, volgens mij klopt het dat het een half is. Dat ongeveer 50%. Dan gaat iemand anders ermee aan de slag. Ja, en in dit geval moet, en dat, dan wel je vrouw. Dat heeft dan nog een zekere veiligheid. Ja, maar, maar dat, mo dat moet ook. Want dit, kijk, je kan uh, in je hoofd gaan zitten en dan uh, dialoog schrijven. Maar op het moment dat een acteur uh, het anders aanvoelt... of dat Maaike vindt dat, het, uh, nou, dat de, de manier waarop wij dat uh, bedacht hebben... hoe het eruit zou moeten zien, niet werkt... Ja, dan, moet je, dan moeten zij uh, ter plekke iets anders gaan verzinnen. Ja. En, uh, dus ik, ik, ik vind dat uh, eigenlijk uh, zeg maar van al die werkzaamheden wel de meest... Uh, rustgevende op de een of andere manier. Ik meld tussendoor even dat luisteraars zich kunnen bemoeien met de uitzendingen, U kunt uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Misschien heeft u afgelopen zondag al wel gekeken naar die aflevering uh, met Karim Bloemen. Meld het ons op onze website radiokunststof.nl. Goed, zingen, daar gaan we het over hebben. Afgelopen ja. zondag was dus uh, die eerste uitzending uh, te zien. In de reeks uh, zullen uh, aanstaande zondag dus Henk Poort, maar ook uh, Charlotte Margiono... de zanger van Moek, Akta en de Munnik zullen allemaal nog doen En Denise Jenna. Oh ja, en Denise Jenner, dan ja, hebben we ze allemaal ja, gehad. Ja, we ze allemaal um, hoe is die selectie tot stand gekomen eigenlijk? Want er zit eigenlijk maar één VPRO-naam tussen, vind ik. Dan weet jij natuurlijk over wie ik het heb. Felix, Ja. Ik bedoel je Ja, ja. Mook. Mook, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat, uh, dat er onder de VPRO-leden... Uh, ook wel veel mensen zijn die geïnteresseerd zijn in opera. Dus, dus ik kan me voorstellen dat zij Charlotte Margione ook wel... Zullen omarmen, omdat ze in de jaren 80 en 90 echt een van de nou, misschien wel Europa's, misschien wel werelds beste lyrische sopraan was. Nou, kijk, wij hebben, wij hebben bedacht dat we uh, met z'n tweeën hebben we zitten kijken van we willen uh, zeg maar het hele spectrum van uh, de zang uh, afdekken. Dus ze dus moeten over jazz gaan, over pop. Mm -hmm. Nou goed, dat is dan duidelijk. Ja. En. Uh, gekeken wie dan in dat genre de beste waren. En uh, we hebben ons verder niet uh, bezig gehouden... of iemand wel goed bij een doel... Het omroeppolitiek. Bij een... Nee, nee, nee, ja. bij een doel gepast. Bovendien... Nederland 2? Ja, maar dat wisten ja. we allemaal hm. nog niet, eigenlijk. En uh, we hebben in een heel vroeg stadium al met Karin de Bok... de hoofdredacteur van de VPRO... het lijstje doorgenomen. En zij vond het ook juist echt super aantrekkelijk om... Uh, kijk, er uh, zijn een aantal mensen... Karin is daar een goed voorbeeld van... Die Wordt volgens mij de meeste mensen kennen haar eigenlijk voornamelijk door haar verschijning en door haar zijn. En, uh, en dat het een gek mens is. Hè? Mm -hmm. dat, en wat ze ook is. En ze is ook weer geloos. Want grappig. ook comedienne. Ook en al comedienne. Een lief talkshow gast. Ja, en ik zag dat ze nu ook in de jury zit bij een of bij volgens mij de, op zoek naar de nieuwe Zorro of zo. Zoiets. <lacht> dus dus uh, Karin is een publiek figuur. Maar Karin uh, ontleent haar uh, uh, status van publiek figuur aan het feit dat ze zo'n. Weergeloze zangeres is. Ja. Volgens mij. Dat in eerste instantie. En. Uh, dus de VPRO vond het ook heel in, interessant en aantrekkelijk. om. Uh, ja, zeg maar. om Karin te portretteren. via haar vakmanschap. anders dan. Uh, nou ja zeg maar wat we in de roddelbladen allemaal van haar lezen. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk, want ik, ik, ik had gisteren Karen nog aan de telefoon... en die vertelde dat er bij de VPRO was. Dus inderdaad, hadden een aantal mensen de wenkbrauwen opgetrokken... toen ze horen dat uh, Karin Bloem... Toch uh, nog wel, hè? Ja, dat, ja. maar dat, dat snap ik ook wel. Of, en, uh, maar, ja, waarom snap jij dat wel? Nou ja, kijk, het heeft ermee. Nou, als je het gevoel hebt dat... dat nee, nou of snappen, maar in ieder geval... dat het buiten je uh, rijkwijde ligt of buiten je... Belangstelling. Het kan ook zelfs zo zijn dat je. dat de muziek die zij maakt. dat je dat niet zo aantrekkelijk vindt. Maar uh, volgens mij is dat de wezen van goede journalistiek. of althans. Van, ja, dat je op zoek gaat naar. Uh, nou zeg maar alles wat zich achter die façade ophoudt. En daarom vonden ze bij de VPRO juist. dat het heel erg bij de VPRO paste. Ja. We luisteren even naar de leader. want dan horen we jou ook als zang. Ja. 1, 2, 3, 4. Hey, zing een lied en laat me zien wie je bent. Bijt je hart op je tong oh, wie of liever vervormt dan vent. Het is een spier van niks met wat ademsteun. Maar een eerlijke stem komt aan als een dreun. Hé, hey, zing een lied en laat me zien wie je bent. We gaan het straks nog over de kwaliteiten van jouw zangstem hebben, Jan Eilander. Ik meneer benieuwd. <laughs> um, uh, je, je zingt hier zoiets als het is een spier van niks. En dat uh, laat jullie echt... Ik weet niet wat je ziet. Ja. ja. De KNO-arts, haar ja. bezoek aan de KNO-arts. Ja. Het is bijna smerig, hè? Het ziet er heel onsmakelijk ja. uit, ja. ja. Ik heb de mijne ook uh, oh ja? tijdens die sessie laten onderzoeken. En? en waanzinnige stembanden. Echt, is sloten mooi en die waren <laughs> vol, en, uh, en er zat geen. hier uh, geen... Geen bobbeltje, knobbeltje. Nee, dus dus Karin die riep ook van: oh, hij wel. <laughs> maar goed, het is me net wat je ermee doet, zullen we maar zeggen. Maar dat was het besluit van de, de, de, Dat leek je mooi om met haar naar die KNO-arts te gaan. Hoe, nou ja, nou ja nou, Christophe en ik we waren dus met al die mensen aan het, uh, het praten van tevoren. Van: nou, wat zouden we allemaal kunnen doen? Die afleveringen mogen niet op elkaar. Lijken en uh, grappig was: we waren bij Thomas Akne en Paul de Munnik. En Thomas is heel erg, uh, uh, die uh, bijna uh, uh, heel dwangmatig met zijn of heel erg met zijn stembanden bezig. En die zegt ook: Van uh, ja, hij zegt nu ook in die uitzending van komende zondag dat uh, geloof nee, 8, die zondag erop, Oh, hè? die zondag erop. Ja, sorry. Ja, ja. hij uh, leeft één week vooruit. ja. Ik zitten het nu te monteren, maar dat acht procent van de optredens... Uh, moeten ze afzeggen omdat hij stemproblemen heeft. En, uh -huh. uh, en, en dat zit ook heel vaak tussen de oren, stemproblemen. Uh -huh. En uh, hij vertelde dan ook dat, hij, dat, dat je dan uh, een soort prednison-achtige dingen krijgt. En, uh, en hij vertelde dus van... Uh, nou, ja, ze gaan met zo'n buis in je keel. En, uh, en dan kijken ze hoe die stemmannen erbij liggen... en wat ze eraan kunnen doen. En, uh, maar hij had, ze hadden geloof ik zelf... of ik weet niet, op de een of andere manier kwam het ervan... dat, zij, dat we niet met hun mee, daarmee naartoe zouden gaan. En toen zei Karin van, ja, ik doe dat regelmatig. Dus uh, ja, dan gaan we met z'n allen naar de KNO-arts. Ja, ter het, controle. Ter controle. En, dus, en ze was ook in die periode dat wij draaiden heel slecht bij stemmen. Ze, mm -hmm. ze had chronische bronchitis. Dus... Uh, dus het is ook heel grappig om dan te zien hoe dat eruit ziet. Maar het is inderdaad fascinerend dat twee dat van die kleine, kleine dingetjes zo'n geluid ja, kunnen ja. produceren. Nou, jullie hebben verschillende dingen met de ondernomen. Er worden ook uh, zanglessen ja. uh, ge gefilmd. Ook zanglessen die ze zelf geeft aan uh, jonge mensen. En um, je kijkt ook samen met haar naar een optreden op, uh, op televisie van Jennifer Holiday. Een geweldige zwarte Zo. zangeres. Een hele dikke vrouw. Nou hoor, Echt een geweldig materiaal. Ja. Um, en we kunnen even een fragmentje nou, laten graag, horen. Ja. Dan zien ze gewoon hoe puur het kan zijn. Hoe ontzettend oer het kan zijn om te zingen. En dat het niet gaat om hoe kom ik leuk over. En hoe, uh, wat vindt ze van me precies. En uh, zit mijn make-up goed. Bij haar het alles is die mond en die adem en het lijf. En die woede en die passie en die hartstochten. Alles komt bij elkaar. Je ziet gewoon één groot... Oerwezens zichzelf de longen uit haar lijf schreeuwen. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig. Dat is zoals uh, grote meesters schilderen. Weet je wel, dat is uh, geweldig. <tied> Als dat lukt, ook bij leerlingen. Dat, ze dat je over je eigen schaduw durft heen te stappen. Je ijdelheid loslaat. Je echt in je oer, weet je al. In je echte woede. Ja, dat, is, dat is echt ook het moeilijkste wat er is. Dat vind ik zelf ook het moeilijkste. Dus als je echt durft te schreeuwen of echt te... En dat wil niet zeggen dat dat dus het summum van goed zingen is. Want dat is natuurlijk ook niet zo. Soms is musicaliteit juist heel erg muzikaal zijn. Zoals... Callas dat doet, of zoals uh, Beyoncé dat doet, weet je wel? Die mm. blijft toch altijd een, een zangeres. Maar zo'n Jennifer Holliday laat gewoon, net zoals Bette Midler dat laat zien... laat het tegen de andere kant zien. Zoals Bette Midler, The Rose zingt in de film en dan neerstort. Of, uh, Stay with me, baby. Dat is bijna vals. Dat is mm. een beetje bijna tegen de toon aan. Maar zo goed gedaan. En je voelt zo wat ze bedoelt. Er is geen ontkomen aan. Ja, Karim Bloemen afgelopen uh, zondag in de eerste aflevering van Zingen. Een nieuwe serie bij de VPRO. Gemaakt door Christophe van Basten-Batenburg en Jan Eilander. Het is ook wel een... Heel geweldige vrouw, deze Bloemen om met haar te praten over dat ambacht. Nou, dat vind ik ook, ja. Dat, ah. En dat ik moet zeggen dat, dat iemand daar nou, dat ze er zo uh, uh, en mee bezig is, maar er ook zoveel van af weet. Mm -hmm. en, en kennelijk in staat is om, uh, om de kunst van het zingen echt zo goed over te brengen op andere mensen. Wij hebben ook voor die serie dan uh, gefilmd dat zij op de Frank Sanders Academie jonge, uh, jonge aanstormende musical talenten uh, lesgeeft. En uh, Christophe en ik zijn ook al een keer wezen kijken voordat we gingen draaien. En het is echt adembenemend om te zien dat zij in staat is... om binnen tien minuten iemand beter te laten zingen. Omdat ze ze heel fysiek laat voelen van waar de kracht vandaan zit... om die twee stembandjes in, elkaar, uh, uh, uh, in beweging te krijgen. Maar ook, uh, en dat vond ik eigenlijk misschien nog wel fascinerend... dat, dat, dat, die, dat die studenten ook echt binnen tien minuten 100% aan charisma wonnen. En, en want dat, dat zit eigenlijk in dit citaat ook. Dat, dat op het moment dat je zingt... en voor een publiek... dan, uh, dan is er geen moment meer waarin je mag twijfelen. Of althans... Mm -hmm. bedoel, ongetwijfeld staat iedereen uh, loopt het dunne de broek... en staat de mm -hmm. shake op je benen. Maar op het moment dat je... Uh, je twijfel laat merken aan het publiek... dan ben je gezien. Dan is het afgelopen verloren wedstrijd. Dus je moet inderdaad... in die zin over je eigen uitleid... maar ook over je eigen schaamte heen durven stappen... om, uh, om daar te gaan staan. En dan, en dan maar alles te geven wat je hebt... En, en dat dat kan dan heel veel zijn, dus Karin Bloem is heel goed, of iets minder. Maar als het maar alles is, maar 100% is, dan, dan klopt het. En, en, dat... en dat kan zij heel goed overbrengen door haar energie. Ik vond het waanzinnig, ja. ja. Ik vond het echt waanzinnig. En het is ook heel intiem, hè? Als je ziet, euh, nou ja, wat je net al zei, ze is heel fysiek ook met, ja. euh, met die leerlingen, ja. maar... Maar, ze, dat, maar zij kan dat natuurlijk ook heel goed doen... omdat ze zelf ook vrij schaamteloos is. Met, bedoel, zij laat ook zien dat wat zij noemt de machine onder die stembanden... dat is die buik en dat is een nou, behoorlijke buik. En, ja. Ja, die, moet, die moet, dat is de blaasbalg, ze deed bij mij ook op een gegeven moment... voor toen we, toen we haar voor het eerst ontmoeten, waar dat vandaan moet komen. Maar op het moment dat zij er zo schaamteloos mist... dan is het ook helemaal niet meer erg om om je zo te laten gaan of om je zo te laten zien. Ja, toch is het eerste wat ze zegt als jij vraagt... wat is die stem voor jou? Wat betekent voor jou, zegt ze, het is mijn winkel... Ja, nou ja, maar dat is in wezen waar we het in het begin over hadden. Dat zeg maar dat wat zij is, wat zij geworden is, dat is gebaseerd op die twee stemmen. Mm -hmm. Want ze zegt, behalve haar winkel, ze zegt, maar daar zit ook mijn emotie, daar zit mijn gevoel. Ja, mijn. Dus, en, en, dat, en dat vind ik eigenlijk, uh, tenminste, het grappige is dat die winkel bij mij nauwelijks is uh, blijven hangen. Maar dat het er ja, mega... Misschien ook omdat het zo mooi proza is. Dus. Ja, ja, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, ja, ja. ja. Wat heb je eigenlijk van er geleerd? Want heb jij want je zit natuurlijk stiekem ook een beetje mee te kijken hoe je er zelf nog wat. Ja, ja, ik bedoel eigenlijk leer je van iedereen wel wat. Ik, ik heb toen uh, toen wij uh, zijn halverwege die draaiperiode van toen moest ik zelf optreden in een theater in Beuzigum en toen waarin Ja. Dat is een, dus een ontzettend leuk theatertje. Daar kunnen 150 mensen die hebben we heel vaak gespeeld. Maar uh, toen had ik net die les van haar van dat je uh, uh, de zaal in moet kijken onder een hoek van 45 graden. Dus dat je je uh, ogen moet fixeren op Iets wat net boven zeg maar, de eerste rijen zit. En daar moet je naar blijven kijken. En uh, dat heb ik uh, uh, geprobeerd. En, uh, en? Ja, ik weet het niet. Het voelde voor <lacht> mij, mij, mij, een beetje, maar, mij een beetje onnatuurlijk. Maar in ieder geval heb ik toen. Uh, Want zij vindt dat je niet met je ogen dicht mag zingen. Hè? Dat ze zegt van dan doe je dan maar thuis. Terwijl dat soms juist voor heel veel. In de rock'n'roll zie je dat heel vaak. Het komt juist heel gemotiveerd ja, ja. en gedreven. Oeh, die emotie <lacht> komt van heel ver. En kijk, mij is diep gaan. En toen dacht ik van: Had jij ik... dan altijd DB trio bier, nou, zo? Nee, nee, nee. Kijk, wat. maar er zijn momenten dat je geneigd bent om, om, naar, binnen te, om naar binnen te gaan. Dus dat heb ik dan ook. Ik heb echt mijn ogen op lucifershoutjes houtjes gezet. En uh, ik heb geprobeerd om de hele zaal te fixeren. We gaan er even uit, dan is verkeersinformatie. Twee files nog. Het zal niet lang meer duren waarschijnlijk, maar op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij Soeterbouw de Rijndijk nog drie kilometer. de ring van Rotterdam gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk op de A20 naar Gouda... tussen Spaanse polder en het plein nog drie kilometer. Kenstof. En Jan Eilander is te gast. We spreken over een nieuwe serie bij de VPRO. Zondagavond is deel 2 te zien uh, zingen, zo heet het... Um, zes afleveringen in totaal. Uh, ieder genre. Uh, jullie hebben de keuze gemaakt. Wie is er het beste in, uh, in zijn genre? Ja. Um, uh, Denise Jenna zal nog. Uh, ja. uh, jullie zijn met haar geloof ik helemaal naar Detroit uh, ja. Ja. Ja. Ja. afgereisd. Nou ja, Akda en de Munich zitten eraan te komen. En Charlotte Margiono, zeg jij? Margiono? Ja, ik ja? zeg Margiono. Margiono. -Mar wat hebben jullie met Charlotte Margiono gedaan? Nou, Charlotte, dat, ik heb 15 jaar geleden een documentaire over haar gemaakt. Toen ze op de toppen van haar roem was. Dus uh, de belangrijkste operazangeres van Europa was. En uh, begin dit jaar, begin vorig jaar, begin 2010, kondigde ze aan, middels een persconferentie, dat ze gestopt was met operazingen. Dat ze het niet meer wilde. En dat een van de redenen was dat ze nou, dat het gevoel had dat haar stem het niet meer trok. Uh -huh. En Charlotte is een zangeres die haar hele leven, of althans, die is vrij laat ontdekt als zangeres. Was op de 23 e of 24ste toen bleek dat ze een heel bijzonder instrument had. Toen is ze van alt overgestapt naar zang. En uh, spelende wijs heeft ze die carrière, is ze die carrière ingedarteld bijna. Maar er is een moment gekomen dat ze last begon te krijgen van allergie. En toen heeft ze zich heel erg moeten forceren... om die stembanden toch maar steeds te laten doen wat ze moeten doen. Namelijk die hele hoge zee zingen in mm -hmm. de Dove Sono van Mozart. En uh, er is een moment gekomen dat, dat ze het gevoel had dat dat niet meer lukte. En zij zegt dat het ook mede te maken heeft met het feit dat ze in de overgang kwam. Dus uh, haar stem is, uh, was afgetakeld voor haar gevoel. Dus om die reden wilde ze niet meer zingen. En uh, de af wat wij... Dus dat, dat is heel mooi. Dat dat laat ze dan ook zien. Dat dat ze gewoon. Ze zingt dan weer die doofzone. En dat ze. Ja, kijk, in voor ons aardlingen is het echt nog steeds onwaarschijnlijk mooi wat ze doet hoor, maar, maar ze heeft dan iets van: ik kan er niet meer bij. Zie je wel, het is allemaal niks meer en bla bla bla. Maar en dat ze... laat ze zien. Eigenlijk. Ze laat het zien, maar we zijn dan ook of, maar, ze... maar ze heeft ook uh, via een vriend van haar is ze terechtgekomen bij een instituut voor klang nog wat. En daar zingen ze op een leren je zingen op een andere manier, namelijk niet door je spierkracht te gebruiken, maar door uh de vezels in je lijf aan te spreken. Dus eigenlijk komt het erop neer dat je, het is bijna yoga... dat je vanuit een soort van totale ontspanning moet zingen... en dat je die klank moet laten ontstaan. Je moet op zoek gaan naar de natuurlijke klank die je lichaam is... En de oefening die ze dan alleen maar doen is oe, a, oe zingen. En dat, nou, dat is echt waanzinnig, want ze begint dan te zingen... en dan zegt die Duitse vrouw... Um, ja, ja, kunnen ze je ook uh, uh, nou Probeer voor te stellen dat je, je slapen trommelvellen zijn. En dan dus en dat probeert ze dan... en dan hoor je die klank echt aanzwellen tot een soort van orkaan, werkelijk. En... Uh, en, maar Daar moet je wel voor openstaan. Ja, voor hele... dat vond ik heel bijzonder. Ja. dat ze dat deed. Maar, en Bijzonder is dat, ze, dat, ze, dat zij nu het afgelopen jaar... weer een soort van vrijheid heeft leren... met een soort van vrijheid te leren mm -hmm. zingen... Die, ze, die wat haar betreft heel erg raakt aan toen ze zong... toen ze nog helemaal niet wist hoe je moest zingen. En, uh, maar dan klinkt ook dit, ook dit voorbeeld weer, met dat het eigenlijk allemaal tussen je oren zit, of niet? Of dat het heel erg iets moet zijn. Nee, nou, maar zij eigenlijk... Ja, kijk, ik bedoel, het begint gewoon dat, dat zij heeft een waanzinnig talent. Ik bedoel, mm -hmm. zij zingt gewoon echt. Ik bedoel, ook al met twee vingers in de neus zingt ze ons allemaal ja. weg. Dus, maar het is dus inderdaad, gewoon op het moment dat je dat, dat, je, dat je verkrampt en uh, die, die spieren, dus die, die twee stembanden uh, onder druk gaat zetten, ja, dan op een gegeven moment dan houden ze er mee op. Maar dat is net als met. Uh, met, uh, ja, ik bedoel, uh, volgens mij als je te lang hard loopt of zo... dan krijg je op een gegeven moment ook spierscheuringen ja. in je kuiten. Of, uh, dus eigenlijk, uh, volgens mij zo prozaïs is het bijna. En uh, we hebben dus vlak voor uh, kerst, ze hebben nog bij haar thuis gedraaid... met een trio, wat zij trio van, een pianist en een altviolist, twee vrienden van haar. En dan zingen ze een, uh, een wiegelied. Na, jongen, dat is echt tranenstroom over de wangen. Zo mooi, zo. En die hoge C, die ging ook moeiteloos... En, en uh, nou ja, goed, in, in wezen zegt zij van ik durf nu weer gewoon te zingen daar waar ik ben. En dat is eigenlijk, dat is in het meer middengebied, zij zingt nu weer wat lager. Maar het is echt... Uh, dus, dus... Wilden ze het eigenlijk allemaal? Hadden ja. jullie ook nog iemand op je lijstje staan die zei, ja kom op, dit is mij. Uh, nou, we mijn... hadden op ons lijstje Treintje Oosterhuis staan. Ja. En uh, daar hebben we uh, heel lang op gewacht. We hebben veel mailverkeer gehad. Aanvankelijk zouden we ook acht afleveringen maken. En dat bleek een uh, soort planningsding te zijn. Maar uh, die mailde na anderhalve maand terug dat ze zich hier te jong voor voelde. En ik begrijp niet zo goed wat daar dan de diepere achtergrond achter is. Maar, Want het maar is nu toch ook in de 40? Of 38. Ja, nou ja, ja, ik denk je. dat ze van de leeftijd van ik uh, denk ze iets ouder is als Felix Maggen in ieder geval. Hmm, ja. Ja. Maar dan heeft het dus, daar wordt dan wel duidelijk uit dat het dus te intiem is of te te nou, dat dat bij goed, komt. Dat, dat zou heel goed kunnen, ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen... En mens... kun jij je dat dan eigenlijk wel voorstellen? Uh, weet ik eigenlijk niet of ik me dat kan voorstellen. Ik kan me voorstellen dat je er geen zin in hebt. Hmm. Bijvoorbeeld dat je denkt, dat het gedoe in mijn kop. Dan moet ik vierde rijden? Moet ik met andere mensen optrekken... die ik niet ken. Ik mezelf ook vrij kennen. Dus ik weet ook niet of ik het zelf nou zo leuk zou vinden. Maar, maar ik kan me niet voorstellen dat je, als, je, als dat is, is wat je het liefste doet... dat je het daar niet over wil hebben. Of je moet... Maar dat zal in haar geval niet zo zijn. Je moet denken van, ik ga mensen geen kijkje in mijn keuken laten. Mm, ja. Kijkje in mijn keuken ja. geven. Ja. Wanneer begon het nou met jou, met zingen? Was dat inderdaad dat bandje in Dronten? Of, of was het al eerder? Ja, nee, maar ik heb echt mijn hele leven eigenlijk wel uh, altijd... Maar het is heel grappig. Ik dacht dat ik heel goed kon zingen als ik met heel, mijn platen heel hard opzet. Ik ben een enorme Bowie fan en een broodfan. En als ik die heel hard zit, dan kon ik mezelf altijd wijsmaken dat ik eigenlijk net zo goed, zeker... een schuine streep nog beter kon zingen dan... Bowie uh, en Brood bij elkaar, in het geval van Brood. Nou ja, ik heb niet zo'n uh, typische stem. Maar, uh, en er was niemand die jou erop wees van, nou nee, Jan. Nee, nou, nee, maar de allereerste keer toen, de allereerste bandje toen zei... wat wil je dan zingen? Ik zei, oh ja, Bowie's Steve, dat is uh, mijn favoriete album. Nee, dat was echt zo erg. Het is inderdaad, uh, <laughs> dus er was een gitaar en een drum... en ik probeerde dan die hoge noten te halen... en het werd een soort ik heb heel lang gedacht, namelijk dat je met zingen, als je hoog wil zingen, dat je dan heel veel kracht moet gebruiken. Dus, dus hoog zingen was echt het uh, echt tegenaan duwen. Dus, de, uh, uh, dus en dan, dan kreeg ik een rode kop en ik begon ontzettend veel spuug te produceren. Dus het een soort, soort sproeimachine was het. En, uh, maar ja, daar kom je er helemaal niet mee. En, uh, dat is een van de eerste dingen die ik. Uh, toen trio bier eigenlijk een beetje op zijn laatste benen liep, aanvankelijk... ben ik op zangles gegaan, omdat ik wel benieuwd was... om te kijken wat de stem nou eigenlijk echt van mag. En toen uh, was het een van de eerste dingen die mijn zangleraar mij afleerde... was dan uh, uh, kracht zetten. Uh, nou, Charlotte bewijst dat eigenlijk ook. Het wezen komt altijd op hetzelfde neer. En ook dat je uh, moet durven om een hoge noot te pakken, dus om aan te raken en de niet. Ik had een ze uh, truc bedacht met volgens mij me de variant op de Amsterdamse snik. Dat als je er naartoe glijdt, dan kom je <lacht> altijd hoog uit. Ja, ja. Maar ik wist nooit precies waar die zat, dus ik had altijd een aanloopje nodig. En dat, dat ben ik toen allemaal wel kwijtgeraakt bij die zangles. Vandaar jouw fascinatie voor de Amsterdamse snik, want daar ga je ook uitvoerig op in met Henk Poort. Ja, zeker, zeker. En ik, vind, ja. Ja. Zeker. Nou Henk zegt ook dat in een trucje. het trucje. Op, het is een trucje. Ja. Ja. Ja. Het is wel een fijn trucje. Nog even, want je had het net over, uh, dat mompelde je even tussendoor programma's als Op zoek naar Zorro, waar Karin Bloemen dan in de, ja. uh, in de jury zit. Maar dat zijn natuurlijk de kijkcijferkanonnen van dit moment. Hè? Force of Holland is ongelofelijke ja. idols natuurlijk. Mm -hmm. uh, is dit ook een commentaar daarop? Of een? Nee. Helemaal niet? Nee, nee, nee, want de commentaar zou zijn dat je daar kritiek op hebt. Of zo. en Ik heb daar eigenlijk helemaal geen mening over mm. over dat soort programma's. eigenlijk, Ik kijk er niet naar. Het interesseert me ook niet echt. Nee, dit, dit gaat nee, echt... Kijk je er ook niet naar? Nee. nee ik heb, nou, ik heb daar nog, dus je mij... hebt ook nooit gefantaseerd over of jij daar dan aan mee zou hebben gedaan? Ik? Het <lacht> idee <Die> alleen <lacht> nou, al. Ja, waarom niet? Als nee, man. Je... Bedoel, eigenlijk... Als je het lef had om met Bowie heel hard mee te zingen... waarom ja, maar... zou je dan... Nee, nee, nee. nee Stel maar... dat je nu... 15 nee, zou zijn geweest. Nee maar, nee, maar volgens mij is. Kijk, ik, ik denk, maar ik bedoel ik, ik praat nu na, uh, naar het verstand dat ik heb. Het zijn ook dat, hele leuke jongens ja, die precies, meedoen. Ja, precies. Nee, maar kijk, ik, ik vind uh, dat. Daarom vind ik dit zo aantrekkelijk. Dat zingen, dat is een, een hartstocht die, wat mij betreft, niet per se in een wedstrijdelement uh, tot ontplooiing moet komen. Sterker mm -hmm. nog, ik moet echt. Eigenlijk zou ik er helemaal niet om moeten denken. Ik, ik, ik, ja, ik zou er niet aan moeten denken om mijn uh, zang, zangkunst, voor zover dat dan kunst is of zo, om dat te moeten meten met anderen. Ik, ik, wat ik het goede van zingen vind, is dat ik me in die liedjes van Trio uh, volledig op mijn gemak voel en dat ik weet dat ik in die liederen van Trio onverslaanbaar ben. En uh, ja, en dat er dan, als het dan ergens in een wedstrijd en ik mag anderhalve minuut of dertig seconden iets zingen en dan, en dan dat iemand dan zegt van nou, ik voel die andere beter, ja, dat vingst dat vind ik persoonlijk oninteressant. Ja. Maar ik vind het niet. Of een nachtmerrie? Niet... Nee, nee, nee, nee, het is, oninteressant. Nou, t, t is, ja, het komt ja. niet in mijn uh, denkraam voor. Oké, okay. dan gaan we hoor. Trio bier. Heel vaak van gedroomd. Maar nooit was door doorheen gegaan, bleef het kind dat ik was. Want jij bleef steeds naast me staan, mijn hand op jouw hand, Die mij niet meer voelen kon, zo alleen zo verweest. Maar je engel bleef naast me staan Je liet me alleen Alleen met de eeuwigheid Mijn vezels verzetten zich Maar vroeger is dood Ja, troost in mijn hoofd de warmte omgeeft me soms, als een bries die mijn haren streelt, maar vroeger is dood. En het is er nog steeds jou ja, troost in mijn hoofd, je warmte omgeeft me nog als een bries die me naar streelt. Maar vroeger is dood. Je liet me alleen, alleen met deel. Mijn vezels verzetten zich. Maar vroeger is dood. Vroeger is dood van trio Bier. Nee. Jan Eilanden, mooi gezongen. Dankjewel. <lacht> ja. <clears throat> ja. ja. Um, wat voor functie heeft dat zingen eigenlijk voor je? Um, nou, ik zou het leven wel heel schraal vinden. als ik niet zou kunnen zingen. Je ja. doet het ook echt vaak. Nou, de laatste tijd is het uh, dan een beetje op ingeschoten vanwege het zingen. Het programma zingen. <laughs> dus ik heb eigenlijk weinig gezongen. Maar uh, ik vind dat wel de ideale manier om, uh, nou ja, om al die andere dingen ook aan te kunnen in het leven. Dus ik kan, je kan er inderdaad heel veel emotie in kwijt, maar ook heel veel hartstocht. Het is met, met zingen ook zo uh, dat op het moment dat je. Kijk, je zingt vaak omdat je gelukkig bent. Of tenminste, als er iets gevierd wordt... dan zeggen we, nou, we gaan een uh, verjaarslied zingen... langs mm -hmm. al die leven, of zo. Maar het is ook omgekeerd. Dus als je wat down bent... en je begint te zingen, dan... dan ik weet niet, dat maakt enorm veel goed humeur... Uh, hormonen los. Ook al gaat het om een, in dit geval om een verdrietig lied... maar het is een waanzinnige kick om dit te zingen. Je schrijft de teksten zelf. Dit was een cover. Ja, ja dit heb ik... Nou, Rini schrijft heel veel liedjes. Hoor. Rini schrijft, uh, denk ik, uh, 70% van alle nummers. En... Uh, ja, die, heeft, die schrijft, die schrijft ze soms af vind ik en die, ik, Rini vind ik eigenlijk zeg maar, op het gebied van De nou, accordeonist hè, accordeonist, ja, Rini Dobbla met wie jullie echt je bent met hem vanaf het begin was ja. het trio Bier. Nu ja. zijn er geloof ik zes mensen. Er zijn er zes ja. En nog een paar van maar... Ja, maar ik vind dat Rini eh, zeg maar, qua compositie en tekst zich echt op eerlijk gezegd op eenzame hoogte staat. Hij kan echt we hebben op dit op ons laatste album staan ook liedjes, dat ik hem echt... Ja, ik had de behoefte om enorm te bedanken dat ik dat mocht zingen. Dat het echt... Dus er zitten op de laatste plaat geloof ik, vijf, zes teksten van mij... en zes van hem. Maar hij schrijft echt zulke mooie dingen. Dat, uh... nou, ook al gaan ze niet over mij, dan op de een of andere manier... raken ze me dan op een andere hm. manier in mijn ziel... waardoor ik ze dan heel makkelijk... Eigen kan maken. Maar, maar hoe zit het dan? Want je hebt dat schrijven, jeugdromans heb je geschreven. Uh, mm -hmm. uh, documentaires die je hebt gemaakt. Nu weer uh, deze serie bij de VPRO. En dan dat zingen. Mm. En Rini zegt tegen ons... Uh, Jan doet een heleboel, maar ik durf eigenlijk wel te zeggen... dat het zingen en de band hem alles is. Ja, dat is ook wel zo. Ja, qua Maar jij? zal Christophe uh, dat ook niet zeggen over dat... Uh, de journalist dat de journalistiek, dat dat jouw alles is, of we uh, uh, dat zij ons zal vertellen. Het schrijven is alles voor hem. Nou, kijk, wat mij alles is, is dat totaalpakket. Dat is eigenlijk echt alles of zo. En dat, en uh, dus, ik denk dat het een niet zonder het ander kan. Maar zeg maar de meeste bevrediging haal ik inderdaad wel uit uh, het moment dat we kunnen optreden. Maar dat heeft dan alles te maken met het feit wat ik net zei, dat, dat het zo in het moment is. En uh, nou, dat als je dat, dat die samengebalde energie van een band en als het publiek ook nog meemaakt, dat je nog meer energie terugkrijgt. Ja, dat krijg je niet op het moment dat je in je eentje achter een computer zit, bijvoorbeeld. Nee. En wat ik ook zei van, dus op het moment dat je op een podium staat, dan is het belangrijk om geen twijfel te kennen. En ik ben een enorme twijfelaar, heel vaak onzeker over dingen die ik doe. En. Uh, ik, heb, nou, ik bedoel, dat moet je uitbannen op het moment dat je dat doet. Terwijl als je schrijft of nu in een montage... Ja, alles kan dan opeens weer. En, dat, en, dat, en dan, dan loopt mijn hoofd ook om, merk ik. En bij dat zingen, daar kun je dan... Uh, ik weet niet, er zijn van die optredens, dat, dan begint het. En dan denk ik van, hé, is het nu al afgelopen? En dan heb ik eigenlijk alleen maar het aftikken van de drummen gehoord. Dus... Uh... Ja, ja, het is juist voor jou een manier om alles los te laten... en het Alleen maar dat te doen. Ja, of, te eh, ja, dat. Of loslaten, maar ook tegelijkertijd. Misschien heel erg met beide benen op de grond te staan. Uit het hoofd te geraken. Ja. Ja. En, uh, maar ik vind die andere dingen ook echt heel erg leuk. hoor ik vind, <laughs> ik vind het echt waanzinnig om, uh, om mee te werken aan zo'n film van Mike. En dat, dat, dat, dat, dat je dan via zo'n film dat internationale filmcircuit uh, ex kan exploreren. En dat je overal komt. En dat je daar, daar word je ook enorm veel wijze van. Ja, want je bent ook nog intendant. Ja, dat ja. Ja. Ja. Dus dat, dan lees ik een scenario. Dat is ook heel erg interessant. Ja. Bij het film Bij het je dat? Ja, ja. Maar uh, het is wel veel allemaal. Je bent een gezegend mens want je mag en je kan het allemaal doen, nou ja, Maar ik... het is ook... Ja, dat nee, maar ik... ik voel me ook wel gezegend. En ik voel me eigenlijk... Uh, dat is ook absoluut waar. En uh, soms is het veel. Of dan lopen dingen door elkaar heen. Maar waar ik me vooral heel erg uh, in uh, gezegend voel... is het feit dat, het ook, dat ik in staat ben nu... Op, uh, ik ben nu 51... om ook... Uh, dingen te doen met mensen van wie ik heel veel hou. Dus, dus, dus we maken nu die serie met Christophe en Dorrit... en de camera met z'n tonnenwieren. Ma met Maaike en Jolijn. En dan, en dan heb ik die band. Dus, dus zeg maar... Uh, uh, het kan niet op. Nee. Toch, eigenlijk, nee. En en dat Wie is, kan dat nou zeggen? Nee, Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dat hebben. Maar, dus dat moet ik af en toe wel tegen mezelf zeggen. ook Dat ik daarin gezegend ben. Ja dat ik dat vooral moet vasthouden. En dat ik niet zo vaak moet. Ik kan ook heel erg somber hoor. Dus, uh... en, en waar zit dat talent dan precies in, denk je? Waardoor je dit voor mekaar krijgt? Want... Zo, ja, nou wat ik volgens mij goed kan. Of, en dat heb ik ook bijvoorbeeld met die kinderboeken. Ik kan me wel heel goed inleven in... Uh, ik kan me wel, als het moet, vrij transparant opstellen. Of zo. Dus, dus ik heb het in die kinderboek geschreven en dan kan ik heel makkelijk samenvallen met de, de, het de het hoofdpersonage mm -hmm. uit, uh, uit het boek. En op het moment dat we... Raffi. We, Raffi, ja, Raffael. Dat is zo'n jongetje wat dan uh, droomt van een carrière bij Ajax. En nou, heb ik die droom ook gehad. Dus dat maakt het allemaal sowieso een stuk makkelijker. En je hebt laten inspireren door je zoon, die die droom natuurlijk ook heeft gehad. Ja, precies. Kan precies. hij nog uh, in werkelijkheid worden... Kan nou, het nog werken? Doen, nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. En dat is eigenlijk met dit ook. Dus ik, ik vind dan... Dus als, um, als we op de set staan bij, dat, bij zingen... En we staan bij zo'n... Uh, nou echt, Dat zijn ook echt mensen die zo goed kunnen zingen. En dan, ja, dan vind ik het heel aantrekkelijk... om zeg maar transparant... om bijna als een soort van medium te fungeren En Christophe heeft het ook... dat je dan kan overbrengen wat zij eigenlijk willen overbrengen. Dus een soort van... Maar of dat nou weer wat met zingen te maken heeft, met mezelf? Maar waar, dat ik maar waar zit de somberheid dan eigenlijk? Wat, wat, is, wat, wat het leven zwaar nou ja, maakt als alles zo goed gaat en je. Nou ja, omdat, kunnen... omdat het altijd wel uh, een vraag is of het goed wordt of zo. Dus, uh, maar die twijfel, die is er wel. En uh, die is permanent en die kan mij behoorlijk ondermijnen. Dat heb ik wel heel erg. Dus ik kan daar enorm uh, over, ja, ik ben een enorme twijfelaar. En, uh, dus die onzekerheid die zit in alles. En uh, uiteindelijk komt het allemaal goed. Mm -hmm. Maar uh, ik ben altijd als iets af is. Dat, uh, dit soort dingen. Want je hebt het gevoel dat je wel de hele tijd een strijd aan het leveren bent. Ja, ik moet altijd een gevecht leveren. Ja. Dus als ik zit te schrijven, dan, uh, dan heb ik een gevecht met uh, gedachten die over elkaar heen tuim tuimelen. En woorden die niet op dat beeldscherm willen komen zoals, uh, zoals ze zouden moeten. Of zo. Eigenlijk, als ik aan het schrijven ben, vind ik dat je die woorden, die zinnen eigenlijk moet, bijna moet kunnen zingen. En dat zo makkelijk zouden dus ze moeten lopen. Dus het is inderdaad een gevecht altijd. En. Uh, dus ik kan ook, bijvoorbeeld waar ik echt heel erg goed in ben, is niks doen. Bijvoorbeeld, ik kan heel goed met heel veel overgave in een hangmat liggen en dan uh, voor me uit staren. En dan maar hopen dat, uh, dat er weer een moment komt. En dat, dat... dat er weer iets gebeurt, ja. ja. Oh. Maar het is heel grappig, want we hebben ooit een pilot gemaakt. Uh, Zeven jaar geleden onder andere met mij uh, voor zingen. Dus het is een heel oud idee, dat wilde hij heel graag doen. En dat was met Te Lau. En uh, Te Lau is eigenlijk een no-voice zinger. Het is niet, zeg maar... Hè? Het is geen no Charlotte Marion. Ja. Ik vind het een waanzinnige zanger. Maar nou, hij, hij, toen, en hij was de producent van ons onze eerste album van Triobier. En toen zei hij tegen mij, zingen is een battle. Dus, dus, en, en toen ging ik naar een optreden van hem. Toen trad hij solo op met alleen de piano. En toen zag ik hem echt zo'n waanzinnig gevecht leveren... Met die, met die woorden en die noten die hij er niet uit wilde. Maar hij en het moest en hij schopte ze eruit. En ga weg. En, Draag mijn boodschap uit. Dat gevoel had ik heel erg. En, en dat is eigenlijk een soort van gevoel... wat ik eigenlijk zelf ook permanent voel ofzo mm het gevecht om de juiste vorm te vinden. Want dat is waar je dan wel heel erg... We hoorden net Karin Bloemen... die die twee tegenover elkaar zetten. De technisch heel knappe zangeres... zoals Maria Callas. Hoewel daar nog wel wat op af te denken. Maar goed, Maria Callas. En daar tegenover iemand als Karin Bloemen... Uh, die alle energie... en uh, nou ja, wat ze net zo prachtig verhoort... dan ben je meer van die school... Uh, welke school? Nou ja, de school van het rouwen laten zien. Het gevecht, wat je net ook zegt. Nou, dat, dat was vroeger misschien wel. Want dan, uh, zeker toen, in die, uh, toen ik begon was een punk wave, en dan was het echt juist dweilen over zo'n podium. Ik heb mezelf ook wel teruggevonden boven op bars... hangend aan, uh, aan hoe heet het, kroonluchters en zo. Maar uiteindelijk, als je wil blijven zingen... dan zul je toch die techniek wel nodig hebben... En, en dat, dat, dat is eigenlijk wel, dat komt hier, dat komt uit deze serie wel heel mooi naar voren, vind ik. Want hoe gaat het met die zangles dan? Jij gaat iedere week. Ja, behalve nu ik zo druk ben met het monteren van zingen, zing, nou, nogmaals, zing ik heel weinig. Maar ik, in en principe... hoe lang heb je nu dan zangles? Uh, van, de, hoe heet onno het? van Dijk. Onno ja, van Dijk. Van Dijk. Ja, dus, uh, ik heb van onno nu vier jaar zangles, denk ik. En daar ga ik iedere week heen. Ja, en dan doen we eigenlijk voornamelijk uh, stemoefeningen en dan soms aan het einde van de les mag ik één groener zingen. En, uh, soms, wanneer mag dat? Nou, dat, niet dat, iedere les. Nee, nee, nee, als, als het ervan komt. Maar. Dus, uh, en dat is. Dus hij merkt dan ook al als ik moe ben of als er wat is. En dan, dan, dan is hij vooral bezig om mijn. Ja, te zorgen dat het, uh, dat het orgaan weer soepel loopt en, uh, en dat, dat de adem weer goed zit. En. Uh, dus daar doen we dan heel veel oefeningen voor. En ik kom daar eigenlijk altijd wel. Uh, ze dus kan het down en moe heen gaan, maar ik kom er eigenlijk redelijk verlicht altijd zo uit. Ja, precies. Dat is wat hij ons ook vertelde: van hij kan al heel moe zijn, en, maar dan gaat hij wel fluitend op zijn fiets. Ja, met dat verlaat is, hij het pand. Ja, dat is echt zo. Maar dat is ook het bijzondere van als je de relatie die je hebt met een zangleraar, dat nou juist omdat het zo intiem is en dan dat, dat zingen en dan hij, hij kan, toen ik voor het eerst bij hem kwam, dan zei hij van nou. We gaan nu, proberen uh, probeer je nu voor te stellen dat je een mistwolk uh, over de grond zingt. Dus ik moest heel laag zingen. En ik had bijna iets, sorry, maar ik ga weer. Want uh, dit, bedoel dat, ja, dat... En uh, ga, gaandeweg, dus een, ik kan nu in principe gewoon een hele, een hele kamer onder de rook zitten als het, als het moet. Met, maar de, er ontstaat een soort van, uh, juist omdat het, dat, dat we het er niet over hebben, hoe het met me gaat... maar. Hij mij aanspreekt op mijn stem, op mijn stem, dan weet hij precies hoe het met me gaat. En, uh, en hij is dan heel erg goed in staat om naar oefeningen te zoeken die bij mijn gesteldheid passen. Of die, nou, hij weet precies wat ik nodig heb. En dat vind ik echt heel bijzonder. Het dus... komt daar gelouterd dan vandaan. Ja, het is heel bijzonder. Mm -hmm. ja. En, en uh, kun jij je, je eigen stem omschrijven, eigenlijk? Je zangstem? Ik ben een. Uh... Een Italiaanse bariton. Nee ik, heb, nee, ik heb, <laughs> ik heb, nee, ik heb geen idee. Henk Poort is dat, toch? Henk Poort is een Italiaanse ja. bariton. Nee, ik weet het niet. Nee, het viel mij op. Laatst even een keer. Een, een, uh, ik ben er wel benieuwd naar. Hoe hoog ik dan kan. Maar ik, ik kan helemaal geen noten lezen. Of zo. Dus toen dacht ik van... Nou, dat viel mij niet tegen. Het was een hoge D of zo. Maar, maar dan moet ik wel uh, uitgerust zijn. En kan iedereen het leren, denk je? Zingen? Ja? Nou, ik denk dat iedereen in ieder geval beter kan leren zingen. ja. Zeker. En, uh, en iedereen kan... Uh, kijk, wat je moet doen is inderdaad, wat Karen ook zegt, het apparaat in werking stellen. Dus dat betekent dat je... Ja, je moet alles in je lichaam aanspreken om te zorgen dat die stemmannen zich zo gemakkelijk mogelijk voelen. Maar of iemand heel goed zingen, dat denk ik niet. Of zo, dat geloof ik hmm. niet. Want de, uh, je gewone spreekstem, zegt dat iets over uh, je zangstem? Doe, uh, uh, ik proost. praat vrij laag, hè? Ja. Ja, nee, maar ik kan echt vrij hoog zingen. En ik zing eigenlijk hoger dan ik praat. En, uh, en waar hoe? zit dat dan? Hoe, hoe, hoe zit dat? Weet je dat? Nou, ik denk eigenlijk dat ik... Misschien zou ik wel... Misschien dat ik, kijk, je moet eigenlijk, zoals Henk Poort zegt... Je moet eigenlijk, als Henk Poort zingt, zingt hij heel erg op steun. Dus dat betekent dat je je adem steunen en dat je, dat je zorgt dat, dat de adem omhoog komt. Dat, dat, daar, dat de energie echt hier ergens... Met je zit. En ik ben vaak wel geneigd om zonder steun te, te praten, in ieder geval. Dus ik laat het een beetje hangen en dan zit het al vrij snel op mijn borst. Ik denk dat het daarmee te maken Maar als ik nu bijvoorbeeld wat meer, met, met meer steun. dan gaat ook mijn stem een beetje omhoog en dan klinkt die wat. Nou ja, uh, slechter eigenlijk. Ja. <laughs> ik dacht eigenlijk dat het heel leuk zou worden, maar dit, nee, dit wordt niks. Dit nee, dit was nee, niet. Nee, nee, Dat was hem niet. We, we, we spraken jou zangleer uh, en hij, uh, hij, hij zag jou toen in de tijd uh, met Trio Bier. En uh, op, bij een gelegenheid. Ik geloof dat je echt heel dicht op het, uh, op het publiek stond. En uh, hij zag dat je zoveel lol had. Ik dacht, die is het waard om alles eruit te halen wat erin zit. Ja, ja dat is toch wel heel bijzonder dat hij dat ja. zegt. Hè? Ja, ja nou, Maar dat gevoel heb ik zelf ook. Dus het geeft mij zoveel energie en zoveel plezier... dat het echt zonde is om, uh, om daar niet heel veel energie in te steken. Om dus we dat dan nu... te laat. Ja, dus we gaan met, we gaan met Rini... Uh, Rini heeft nu al een aantal liedjes. En uh, we gaan met triobier dit jaar wil ook weer een CD uitbrengen en uh, ik ben ook wel voornemens om uh, veel te gaan zingen. Het was trouwens heel bizar, hè, want we waren met deze serie bezig en dat wist ik allemaal niet. Maar dat, wat ik vertelde, dat mensen dan last hebben van de stem en dat je prednison krijgt. Maar dat heb ik dus ook geleerd. Dus ik, wij moesten midden in die draaiperiode optreden en ik had 39 graden koorts en geen stem meer. En toen ben ik inderdaad ook naar de huisarts gegaan en toen zei ik: doe van, mij zo'n een, pret doe, doe, doe mij eens een pret ja. En toen kreeg ik een pretnisonnetje na. Nou, het is echt fascinerend. He? Nou, ik had dus geen stem en uh, toen zeiden ze... Ja, je moet het, het werkt twaalf uur, dus je moet het ongeveer een uur of vier van tevoren innemen. En nou, die show ging... Dus ik, toen ik begon met zingen, toen zat hij echt geramd. En ik haalde het net niet tot, het, uh, tot en met het laatste nummer. Dus, dus echt, het was echt bizar, want echt in het allerlaatste nummer brak mijn stem... en toen was hij ook gelijk helemaal weg. Maar ik zou dus nooit inderdaad op Britney gekomen zijn als ik niet... Uh... Nee. Onno, en die is... andere tip van over het ook... publiek heen kijk. Nee, onno was er ook niet blij mee, trouwens. Dat ik dat nee, dat kan me voorstellen. Nee. Wat komt er op de tegel te staan, Jan Eilander? Nou, mijn, uh, ik, zeg, ik, ik signeer altijd iedere brief met uh, zet hem op. En dat is dan eigenlijk meer een boodschap die ik dan tegen mezelf altijd zeg van... Uh... Niet met de pakken neerzetten, Zet hem op. duiken duik vol in. En, uh, dat, zet hem op, Jan. Zet hem op. Ja. Dankjewel, Jan Eilander. En aanstaande zondag allemaal kijken. Henk Poort uh, op Nederland 2 om tien over elf of tien voor elf. Ik weet over niet of het is. Kijk de, maar. Ja. Um, zo dadelijk op deze zender Margriet Rijntjes met twee dingen. Uh, onder andere Tovik Dibi is uh, te gast. Over Femke's laatste wens. En Midas Dekkers over het nut van natuurrampen. Tot morgen... Dank, meneer Eilander. Dit was aflevering 2216. Wij zingen nog even aan de bar. Tot morgen. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Je ziet eigenlijk steeds vaker, dat neemt echt toe, dat mensen helemaal niet meer met elkaar communiceren. Belangrijke en gewone mensen. Waar zo ontzettend veel media-aandacht aan is. Jongens, het weer lijkt wel een hype. Over de zin en onzin van het leven. Je moet je geweten niet bij iemand anders leggen. Dat is een van de geheimen van het bestaan natuurlijk. De dichter bij de dag. Reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. We zijn allemaal mensen en er worden fouten gemaakt omdat we mensen zijn. Leg het uit want dan kunnen we daarover praten. Iedere werkdag van 2 tot half 4 in. Dit is de dag. Radio.